8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Principeakkoord over schoonmaak CAO. Amerikaanse Senaat stemt tegen rijken tax. En Wereldnatuurfonds zet Spaanse koning onder druk.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 Volgens de bonden is voor het eerst in 20 jaar ook doorbetaling bij ziekte bespreekbaar geworden. Een jaar lang zal een beperkte groep mensen het loon bij ziekte krijgen doorbetaald. Een onafhankelijke partij zal bekijken hoe dat uitpakt. Aan het principeakkoord ging een staking vooraf die op 2 januari begon. Stakende schoonmakers mogen zich vandaag uitspreken over het onderhandelingsresultaat. De werkgevers volgende week.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 Gerard van Mazakkers en Egbert Deriks hebben de Annie M.G. Schmid prijs gekregen... voor hun lied Zomaar Onverwacht. Het komt uit de nieuwste theatershow van Gerard van Mazakkers. Het is een verrassend subtiel lied waar je steeds weer nieuwe kanten aan ontdekt, zegt de jury. Deriks en van Mazakkers kregen een bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmid en 3500 euro.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 ANWB verkeersinformatie. In heel Nederland staan er 39 files. Op de meeste wegen heb je alleen maar last van de gebruikelijke vertraging. Behalve dan bij Lelystad op de A6 richting Almere. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Lelystad-Noord en Lelystad staat het vast over 6 kilometer. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. En er is een ree aangereden op de A50 vanuit Osna Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel-Noord staat 8 kilometer file. Maar ook hier is de weg weer vrij.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Hoorden eerder al de vakbonden over het CAO-akkoord voor de schoonmakers? Zo dadelijk zijn de werkgevers aan de beurt. En een tussenpersoon die woningcorporatie Vestia aan de omstreden derivaten hielp, heeft het fraudeonderzoek in gang gezet. Gertjan Dennekamp vertelt zo meer. Turkse president Gül begint aan zijn staatsbezoek aan Nederland. Hij heeft een duidelijke wens: More from the EU. Meer steun van Europa en betere verhoudingen met Nederland kunnen ook geen kwaad. Ja, want dat staatsbezoek eh, wordt een beetje mee gevierd... dat precies 400 jaar de diplomatieke banden met Nederland ontstonden. Een feest dus, althans, vindt de Nederlandse regering. Maar ja, gedoogpartij PVV denkt daar toch echt heel anders over. Geert Wilders had liever gehad dat de Turkse president thuis was gebleven in Den Haag. Politiek verslaggever Marcel Bril. Maar om te beginnen, wat heeft Wilders nou tegen Turkije? Het laat zich misschien het beste samenvatten... door een tweet van Wilders van afgelopen zaterdag te citeren. Uh, Gül wordt daarin een christenpester, een koerdenmepper... een Hamasvriend en islamist genoemd. Wilders ziet Turkije dus duidelijk als een islamitisch regime... en een gevaar voor Nederland in zijn beleving. En zijn negatieve opvatting over het land is al een tijdje zichtbaar... want in 2004 was het Turkije-standpunt van de VVD een van de redenen dat hij die partij verliet. De VVD vond dat Turkije tot de EU kon toetreden... als het aan de eisen zou voldoen. Maar voor Wilders was dat onacceptabel... en het gevolg was dat hij voor zichzelf begon. Dus zijn afkeer van Turkije zit diep. En de regering trekt zich helemaal niets aan... van de opvatting van de gedoogpartner? Niet al te veel, omdat zij de rol van Turkije echt heel anders zien. Afgelopen vrijdag zei premier Rutte nog... dat Turkije een belangrijke brugfunctie heeft... in onze dialoog met de islamitische wereld. Een hele andere toon dan Geert Wilders aanslaat. Met andere woorden, Turkije moeten we juist te vriend houden. Bovendien ziet de regering dit staatsbezoek... ook als economisch belangrijk. Economie, uh, is, economie gaat, uh, daar gaat het heel goed mee uh, in Turkije. En uh, ja, Nederland denkt ook, ja, we moeten wel geld gaan verdienen in deze moeilijke tijden. En ook uit dat oogpunt is het uh, logisch dat er niks aangetrokken wordt... van wat Wilders vindt. Ja, hmm. toch ligt dat misschien wat ingewikkelder. <laughs> want de PVV houdt niet van Turkije. En als uh, Rutte doet alsof hij wel van Turkije houdt... dan is dat dus een meningsverschil. Daar is zeker een meningsverschil. Maar Rutte doet er echt van alles aan om uh, maar te laten blijken... dat het wat hem betreft helemaal niet al te gevoelig ligt. Want als je hem ernaar vraagt, dan hoor je dat eeuwige mantra... wij hebben geen afspraken gemaakt met de PVV over buitenlands beleid... Dus dan mogen we het daarover oneens zijn. Dat hebben we ook gezien bij dat doe eens normaal man debat. Ik weet niet of je dat nog weet te herinneren. Dat ging ook over Turkije. Ja. Maar goed, die redenering die klopt wel van Rutte. Maar het is wel erg theoretisch. Want in de praktijk is het voor Rutte een evenwichtskunstje. Dit staatsbezoek. Want van hem wordt verwacht dat hij bijvoorbeeld... over de mensenrechten gaat praten met Gul. Doet Rutte dat? te weinig, dan bestaat de kans dat de PVV hem daarop aan gaat spreken... en doet hij het te veel, dan kan de premier erop rekenen... dat hij kritiek krijgt dat hij te makkelijk achter Wilders aanloopt. Overigens, wat premier Gül betreft... als we het toch over gevoeligheid van het bezoek hebben... Uh, wat hem betreft ligt de opstelling van Wilders ook niet al te gevoelig. Hij noemt Wilders een islamofoob, maar hij zegt erbij... we doen zaken met een Nederlandse regering... en voor ons zijn de middenpartijen belangrijk. Maar toch geeft de positie van Wilders als gedoogparten... dit staatsbezoek wel een speciaal en gevoelig tintje. Ja. Ja, en het natuurlijk ook niet, maar net nu wordt er onderhandeld... tussen de regeringspartijen plus de VVV. Die zijn dus zeer intiem met elkaar in het Kasshuis heeft het staatsbezoek ergens nog invloed op de onderhandelingen? In ieder geval wel op de agenda. Want uh, Rutte en Verhagen zijn druk met het staatsbezoek... en mede daarom wordt er vandaag niet onderhandeld. Maar ik heb niet echt signalen dat er hierdoor inhoudelijke problemen ontstaan. Precies om de reden die ik eerder al noemde... dit staat volgens betrokkenen uit de regeringspartijen... los van bezuinigingen en hervormingen. Alhoewel Wilders aan het begin van de katshuisbespreking heeft gezegd... dat het volgens hem niet alleen over geld moet gaan... maar ook over bijvoorbeeld immigratie en asiel... Onderwerpen die precies betrekking hebben ook op Turkije. En zo heb je het ingewikkelde beeld dat de partijen aan tafel fundamenteel van mening verschillen over dit soort zaken. En tegelijkertijd moeten ze een geloofwaardig bezuinigingspakket in elkaar knutselen. Rutte doet daar heel nonchalant over, maar ik vraag me wel of iedereen dat snapt. Marcel Bril in Den Haag. Dus even kijken hoe het in Amsterdam is. Mark Robin Visser is daar bij. Inmiddels de marinekazerne. kazerne, Mark Robin, waar de militairen zich klaarmaken. De marinekazerne, ja, zo noemen wij dat dan. Ik noem hem ook zo, maar ik heb net gehoord dat het officieel anders heet. Zeg het nog eens een keer. Marine Etablissement Amsterdam. Het Marine Etablissement Amsterdam. En dat is dus het terrein waar de voorbereidingen... Ik zie zelfs dat ze hier een kapsalon hebben. En die heet dan heel schattig kapsalon de knipperij. Moeten daar nou nog veel mannen naartoe... Voor... Voor het staatsbezoek? Nee. nee, nee. De meeste mannen die zijn wel gereed. Als ze nu nog naar de kapper moeten, zijn ze rijkelijk te laat. Wat zijn de voorschriften wat dat betreft? Uh, fatsoenlijk. Kijk, we leven in Nederland. Fatsoenlijk. Neder we leven in Nederland. Dus je kan ze, ze niet meer opleggen om ze allemaal te kort hieken. Maar het is nu fatsoenlijk. Dus dat betekent voor de meisjes dat ze de haar in een staart of in een knotje dragen. En de mannen kort geknipt zijn, de oren zichtbaar zijn. Luisteraars, u hoort de stem van Major van Rijkenvoorsel. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent zelf al helemaal in, uh, in tenu. Ik ben al helemaal in tenu. Vertelt u eens wat u aan heeft? Ik heb aan mijn uh, dagelijks tenue 1. Dat betekent uh, het uh, groene militaire pak met de batons en de rang van Juist. Ja. Uh, wat gebeurt hier vanochtend allemaal? Want ik zie hier al verschillende mensen in verschillende tenues buiten staan. Maar hier binnen, in dit gebouw hierachter, is van alles gaande. Dat, dat klopt. Hier in dit gebouw zijn nu ongeveer 300 militairen van alle vier de krijgsmachtdelen. Dus marine, landmacht, luchtmacht en de marge zee... zijn zich gereed aan het maken om straks de ontvangstceremonie op de Dam te gaan uitvoeren. Ja, dat is dus een enorme club mensen. Komen die allemaal hier van, dit, van deze kazerne, van dit etablissement? We verzamelen allemaal hier. En dan gaan we in één grote kolom met de Marche zee... Dan. Juist. En maar voor het zover is komen ze straks naar buiten en dan vindt hier nog een inspectie plaats. Juist, rond de klok van 9 uur stellen ze allemaal buiten op. Dan lopen wij als bureau nog langs en, en, en controleren we elk tenue om te kijken of ze wel verder <laughs> En komt het dan wel eens voor dat mensen eruit gepikt worden die dan... Uh... Nou, het kan nog wel eens zijn dat met het vervoer of in de drukte dat er een knoopje af is of ja. een lint niet goed zit. Of een... Even kijken of u, u nog compleet is. bent. Ja, u bent nog wel compleet. Ik ben nog steeds u compleet. U mag nog steeds mee. Nou, oh, gelukkig, gelukkig. <laughs> maar het is, het, dit is voor jullie natuurlijk ook niet dagelijkse kost. Dit is van ons geen dagelijks kost. Het is heel bijzonder dat we nu een uh, staatsbezoek mogen uh, voorbereiden... en uitvoeren uh, midden op de Dam in Amsterdam. Ja, want, bijzonder. Heeft u het zelf al eens eerder gedaan? Ik heb het wel eens eerder gedaan, maar nooit in deze setting. Welke was dat? Wat heeft u gedaan? Dat was in Den Haag, uh, op het uh, paleis uh, in Den Haag. Dat was eigenlijk uh, toch, een, toch wat anders dan hier midden in Amsterdam. Het paleis op de Dam is nu na jaren van verbouwing weer gereed. En dit is het eerste staatsbezoek wat we hier in Amsterdam weer mogen uitvoeren. Ja, we hebben het er vanmorgen al even over gehad... over de noodverordeningen die er in de de stad gelden bijvoorbeeld rond de dam, hè, als je daar woont of verblijft, moet je niet je hoofd uit het raam steken op bepaalde uren. Want nee, nee, dan wordt er nee. ingegrepen. Dan kan er wellicht ingegeven worden. Ik heb wel begrepen dat uh, alle buurwoners van tevoren... keurig een brief hebben ontvangen waarin ze weten wat ze moeten doen. Dus, als je daar woont, weet je dat waarschijnlijk ook. Als je daar woont, weet je dat waarschijnlijk. Niet vandaag dakpannen gaan rechtleggen of zo. Nee, dat lijkt me nou niet je zo. Je moet volgende week doen. Ja, ja, ik zou een weekje wachten. Ja. Goed, meneer Van Rijkenvoorstel, ik heb hier twaalf pagina's militair protocol bij me. Die ga ik nu nog even doornemen en dan praten we straks weer even verder. als alles goed gaat. Prima, doen we. Tot straks. Tot nou, duidelijk. De werknemers in de schoonmaakbranche zijn blij met het CO-akkoord. Zijn de werkgevers dat ook? Dat vragen we aan Hans Simons, voorzitter van werkgeverskoepel OSB. Eerste verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staan nu 39 files, Lara, over het algemeen. Alleen de dagelijkse vertraging die je normaal gesproken op dit tijdstip zou hebben... Behalve op deze twee plekken, de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden... daar staat tussen Lelystad-Noord en de afrit Lelystad nog vijf kilometer... door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is wel weer vrij, maar die file heeft toch nog veel vertraging. En eerder vanochtend is er een ree aangereden op de A50... vanuit Os naar Eindhoven. De weg is ook hier weer vrij, maar tussen Os-Oost en Veghel-Noord... staat nog tien kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Voorzitter van de werkgeversorganisatie in de schoonmaak OSB... Hans Simons, goedemorgen. Nou, zegt u maar. Bent u tevreden? Ik geloof dat het belangrijk is dat er een CO is afgesloten... na zoveel weken discussie en actie. En wij zullen dat volgende week voorleggen aan onze ledenvergadering. Met positief advies? Wij zullen daar een positief advies bij geven. Tegelijkertijd, ik heb mijn eigen achterban, zal het nog een stevige discussie zijn. Ja, dus even een stevige discussie die u eerder bij ons in de uitzending ook had met Ron Meijer van FNV ja. Bondgenoten. Dat was niet heel erg gezellig, kan ik me nog herinneren. Dat waren uh, stevige waarderingsverschillen, ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Uh, u bent er uiteindelijk op een van de belangrijkste punten min of meer eens geworden. Maar ja. het bijzondere is dat uh, volgens mij u allebei dat uitlegt als een overwinning. En dat gaat dan ja. over het ziekteverzuim. Uh, ja. De eerste twee dagen komen nu voor rekening van de werknemer. Maar er komt een experiment waarbij een groep mensen doorbetaald zal worden bij ziekte. Ja. Bent u daar Kijk. tevreden over? Wij zijn er tevreden over omdat, uh, we hebben altijd gezegd... wij zijn op zichzelf uh, gaarne bereid uh, dat hele verzuimbeleid...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 Gekomen, ja, prima. Dus je gaat het nu eerst uitproberen en als het bevalt van beide kanten... Ja. Dan, uh... En dan, en, dan, en dan krijg je dus niet alleen een discussie over die wachtdagen, maar dan krijg je een discussie over het niveau van doorbetaling. Sowieso is eigenlijk de vraag essentieel, hoe krijgen we het ziekteverzuim naar beneden in die sector? ziekteverzuim wat over het algemeen groot is. En vooral het grijze ziekteverzuim, dus mensen die, laten nou we zeggen, uh, nou het woord zegt het al, niet echt ziek zijn. Hoe krijgen we dat naar beneden? Want dat was eigenlijk de aanleiding in de tijd voor de wachtdagen. Hmm. Nou zegt u, uh, wij zijn al heel lang bereikt we zo'n onderzoek. De, ja. de bonden deden het voorkomen alsof ze dat in de laatste ronde ja. hadden binnengehaald. Ja.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 We, we, we hebben van begin af aan gezegd, uh, uh, wij, wij willen een goed CAO-bod doen. Omdat we uh, drie jaar geleden uh, gezamenlijk, bonden, uh, schoonmaakwerkgevers, met name ook de opdrachtgevers, besloten hebben om de sector, laten nou, we zeggen, een beetje uit de slot te trekken. Uh, uh, te zorgen voor veel betere arbeidsverhoudingen, minder werkdruk, meer respect voor de schoonmaker die iedere dag dat werk doet. En daarom hebben wij van begin af aan gemeente een goede CAO voor te leggen die nu in essentie ook is aanvaard. Het, het voorstel zoals wij dat eigenlijk al twee, drie maanden geleden gedaan hebben. We hebben overigens de loonsverbetering feitelijk is 3,7 3,8 procent over twee jaar en daarnaast hebben we ook afspraken gemaakt over uh, uh, reiskosten. Mm. Maar dat is, toch, dat, is toch, dat is toch veel, meneer Simons, uh, ja, die, die loonsverhoging... in deze tijd zeker. waarover een nullijn wordt gesproken. Zeker. En u vermoedt dus ook nog een pittige discussie. Het is nog niet te door. Ik erdoor. moet daar nog een pittige discussie over. Um, um, ik, ik zeg wel, um, uh, je moet ook kijken naar de specifieke voorgeschiedenis... van de schoonmaaksector en het debat wat we over de arbeidsverhoudingen drie jaar geleden hadden. En ik vertrouw er ook op, um, maar dat zullen we de komende tijd moeten zien... dat ook opdrachtgevers die zich ook sterk gemaakt hebben... Um, um, voor de positie van schoonmakers...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 Tien minuten voor half negen is het, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De tussenpersoon, die een sleutelrol speelt in het fraudeonderzoek bij Vestia... is zelf naar justitie gestapt. Door zijn verklaring werd vorige week een medewerker van Vestia aangehouden. Deze Arjan G. bemiddelde bij de aankoop van financiële producten... door woningcoöperatie Vestia. En door deze financiële speculatie dreigde Vestia begin dit jaar bijna om te vallen. We gaan naar verslaggever Gertjan Dennekamp... Gert-Jan, wat was dan de rol van deze tussenpersoon? Wat weten we daarover inmiddels? Ja, hij was eigenlijk de schakel tussen Vestia en de banken. Hij was verbonden aan het adviesbureau FIFA Finance... en hij bemiddelde eigenlijk bij het afsluiten van financiële producten... en hij gaf beleggingsadvies. En voor dat advies kreeg hij een vergoeding van de banken... in de vorm van een provisie. En een deel van dat bedrag zou zijn doorgesluist naar de privérekening... van de man die bij Vestia verantwoordelijk was... voor het afsluiten van de contracten, Marcel De Vee. En die werd afgelopen vrijdag voor twee weken in hechtenis genomen omdat justitie een onderzoek doet naar hem en deze tussenpersoon uh, uh, en dat richt zich op vermoedens van niet ambtelijke omkoping, witwassen en belastingfraude. Dus hij was eigenlijk de spil in uh, de constructie die uh, hij en uh, deze Marcel de V bij Vestia hadden opgezet. Ja. En mag je hem nu dan uh, klokkenluider noemen? Nou, um, wel als het gaat om zijn eigen rol en die van uh, die financiële medewerker van Vestia, maar niet om de affaire zelf natuurlijk, want daar waren we al mee geconfronteerd. En bij ja. Vestia waren de problemen al heel erg groot, omdat men zag dat Vestia veel meer van die financiële producten had dan eigenlijk noodzakelijk. Uh, dat leidde tot speculaties over uh, dat Vestia uh, aan het speculeren was met uh, dit soort financiële producten. Maar ja, er komt nu een nieuw element bij dat Vestia mogelijk veel van dit soort financiële producten, derivaten... heeft gehad, omdat de man die bij Vestia daarvoor verantwoordelijk was... er mogelijk zelf aan verdiend heeft. Mm. En uh, degene, Arjan G, die nu deze zaak echt aan het rollen heeft gebracht. Uh, waarom stapt zo iemand naar justitie? Want uh, hij wordt dan toch zelf ook verdachte? Dat klopt. Uh, advocaat Willem Koops van Spichthof uh, zei mij gisteren... dat zijn cliënt zelf het initiatief heeft genomen... om begin dit jaar naar justitie te stappen. Omdat het belang van Vestia zwaarder weegt dan al het andere. Vestia dreigde begin dit jaar om te vallen... door deze speculatie met dit soort uh, financiële producten. Arjan G. was daar als tussenpersoon bij betrokken. Ja, en hij lijkt wel vroeging te hebben gekregen. Begin dit jaar heeft hij een advocaat uh, opgezocht. En vervolgens is hij inderdaad zelf naar justitie gestapt. Uh, Marcel de V. van Vestia is wel gearresteerd. Uh, maar hij, Arjan G., is dat niet omdat hij meewerkt met justitie. Hm. Gertjan, misschien is, is het te vroeg om daar al een oordeel over te geven. Maar deze twee mensen, G. en de V., hebben die nou deze woningcorporatie... waar miljarden in omgaan aan de rand van die financiële afgrond gebracht? Nou ja, dat moet het onderzoek natuurlijk vaststellen. Maar als inderdaad blijkt dat uh, dit soort financiële producten zijn aangeschaft niet omdat de coöperatie ze nodig had... maar omdat ze er zelf beter van werden. Dan is het antwoord natuurlijk ja. ja. Want de financiële problemen bij Vestia waren gigantisch. Iedereen vroeg zich al af... waarom heeft Vestia zoveel van dit soort producten... dat een coöperatie zo groot als Vestia daardoor kan omvallen... en mogelijk zelfs een deel van de sector zou kunnen meetrekken. 1,5 miljard was het gat dat hierdoor werd getrokken. Nou, Dat riep al vragen op. En ja, dit kan een deel van het antwoord zijn, namelijk dat er mensen zijn die dachten dat ze eraan konden verdienen... en misschien ook hebben gedacht dat ze dat risicoloos konden doen. En toen bleek dat dat niet het geval was. In ieder geval één van hen heeft gedacht... nou moet ik naar justitie om te vertellen hoe het werkelijk in elkaar steekt. Ja, en kennelijk is er bij de banken uh, niet ergens een belletje gaan rinkelen... dat dit een rare situatie was... dat de, deze woningcoöperatie zoveel derivaten aankocht? Nou ja, dat klopt. Uh, um, die vraag kun je inderdaad stellen. De toezichthouder stelt zich die vraag ook. En ik denk dat de komende periode... Een deel van het onderzoek zich daar ook op zal richten door de toezichthouder, maar ook door het Openbaar Ministerie. Wat wisten de banken en hadden ze het niet moeten weten? Goed. Helder. Verslaggever Gertjan Dennekamp, dankjewel. De Annie M.G. prijs dan. De prijs voor het beste theaterlied van het afgelopen seizoen is gewonnen door Egbert Deriks en Gerard van Maasakers voor het lied Zomaar Onverwacht. Verslaggever Matthijs Holtrop was bij de prijsuitreiking gisteravond in Amsterdam. Het verzamelen van de kaartjes, de jassen uit. Nog even een kopje koffie. En dan kan het beginnen. Het is een drukte van belang in de foyer van het De La Mar-Theater in Amsterdam. Gerrit van Maasakkers is zelf ook net aangekomen. Weet je het al? Ik weet het al. <laughs> Oké, okay, dat is niet erg. Ja, dankjewel. <laughs> Hoe belangrijk is deze prijs? De Anjem Gespietprijs? Uh, heel, heel, heel, heel belangrijk. Het uh, is een hele mooie prijs. Het is een prijs voor een... Um... Een lied wat ik heb geschreven in een hele moeilijke periode. En uh, dan is het extra mooi dat, dat, dat zo'n zo lied de prijs krijgt. Dus ik ben, ik ben uh, zeer verguld. Het is een uh, persoonlijk lied, zegt ja. u al. Had u bij het schrijven van het lied al meteen het idee dat u iets, iets bijzonders in handen had? Het rare was dat... Normaal heb ik altijd wel een soort voelsprieten van dit wordt goed. Maar omdat het zo'n lastige tijd was, liet dat gevoel me een beetje in de steek. Zomaar onverwacht ik ben er amper op bedacht, krimpt mijn hart ineen. Als ik denk hoe wij hier samen, samen, niks apart, op een deur de week zijn dag, zomaar zonder erg, gewoon hier samen waren. Kort bakker, je zit in de jury. Hoe kan je nou kiezen welke de beste is? Ah, nou, voor mij. Uh, ...moet sowieso uh, de tekst en de muziek als, als, twee, uh, als een hand in een handschoen passen. Dan moet, je hoort wel eens een tekst en dan hoor je dan de muziek, is er de muziek bijgeschreven dat welke nergens op slaat. Wat helemaal de lading van de tekst niet onderbouwt. En andersom. Uh, nou, dus, dus dat is iets waar ik heel erg op let. En voor mij is ook een goed lied, uh, zeker goede muziek... ...een soort mix tussen intellect en emotie. En als we het hebben over van Vermaazakkers, was ja. het dan ook uw favoriet? Ja. Ja, dat is mijn favoriet. Ik had, volgens mij had ik Gerard op een gedeelde uh, eerste plaats met iemand. Anders. Ik weet alleen niet meer wie. Mee. Het is al een tijdje geleden dat we het besloten hebben. Maar gelukkig ook, uh, want ja, je zit toch met een aantal andere juryleden. Je gaat er bij elkaar zitten je hebt dan je favorietenlijst. Ja, want elk jaar is de boodschap. Het was heel moeilijk. Er was ja. veel aanbod. Nee, er was wel veel aanbod. Het was niet moeilijk. Het was niet zo moeilijk. Nee, ik vond, en hoe uh, komt dat dan? Waarin onderscheidt hij zich dan van anderen? Ja, nou ja, wat ik eigenlijk wel eerder zei, hij, hij maakt een handschoen met een hand, zijn liedjes. En het is zo persoonlijk wat hij zingt. En het raakt je. Het zijn hele mooie teksten, vind ik. En het is muzikaal niet heel erg ingewikkeld, maar er zitten wel hele leuke wendingen in de muziek die precies weer de tekst ondersteunen. En ja, het is gewoon heel charmant. Charmante man vind ik het ook. Charmante tekstdichter en een charmante muzikant. En alles bij elkaar, ja, was, was het voor dit jaar de winnaar. Ja, absoluut. Veel mensen zeggen hij had hem al veel eerder moeten hebben. Ja, ja hij is al zo lang bezig. Hij had het uh, sowieso verdiend. Maar ja, dit liedje wat nu heeft gewonnen, ja, dat stak met, met kop en schouder boven de rest uit.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 En Journal. Akkoord in de schoonmaakbranche. En GroenLinks wil discriminatie in de horeca aanpakken. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De schoonmakers hebben nu eindelijk een principeakkoord voor een CAO na ruim 100 dagen staken. Ze krijgen bijna 5% loonsverhoging, meer zekerheid voor uitzendkrachten en betere opleidingen. Volgens de werkgevers is het zelfs de beste cao van dit moment en daar is vakbond FNV het mee eens. Als je 15 weken lang staakt en knokt en een van de beste cao-vooruitgangen van Nederland afspreekt in een tijd, in een economische storm zou je kunnen zeggen, waarin zelfs over nullijnen wordt gesproken en je spreekt dan dit af, dan kun je niet anders dan heel erg trots zijn. Het is fantastisch dat het de stakende schoonmakers gelukt is om dat voor de hele sector af te spreken. Volgens de bonden is het voor het eerst in 20 jaar ook doorbetaling bij ziekte bespreekbaar geworden. Een jaar lang zal een beperkte groep mensen loon bij ziekte krijgen doorbetaald. Vandaag mogen de schoonmakers hun mening geven over het akkoord en de werkgevers volgende week. GroenLinks wil dat er een eind komt aan discriminatie... door cafés, discotheken en andere uitgaansgelegenheden. Het komt geregeld voor dat bijvoorbeeld Marokkanen of Antillianen niet naar binnen mogen. Als dan Kamerlid Tovic Dibi ligt, wordt de horeca desnoods flink gestraft. Ik wil als overheid horecaondernemers, maar ook werkgevers en stagebedrijven... die jongeren stelselmatig discrimineren... laten weten dat de discriminatie stelselmatig voorkomt.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 Ja, de viering is, hoor ik steeds maar, een beetje een moedje. Het is nu eenmaal voor 400 jaar, maar er is tegelijkertijd ook wel heel erg veel te doen. En president Gul wordt straks in Amsterdam ontvangen door koningin Beatrix. Justitie heeft beslag gelegd op het huis van de financiële topman van Vestia in Hazelswouden. De topman van de Rotterdamse corporatie werd vrijdag opgepakt op verdenking van omkoping, witwassen en fraude. Huurders reageren vol onbegrip op de beschuldigingen. Als wij een dag te laten huur betalen, dan staan ze, krijgen ze geen brief in de bus. En dan hebben we gewoon gespeculeerd en geld witgewassen. Nog niet te spreken over die uh, directeur. Met drie miljoenen van doorgaan en dan Huis in Bonaire. Toen kwam de financiële topman op het spoor nadat een tussenpersoon met wie die zaken deed naar justitie was gestapt.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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, op de meeste wegen zijn de files wat minder lang dan gebruikelijk op dit tijdstip. Bij elkaar opgeteld zaten er zo'n 130 kilometer in het hele land. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam ben je wel extra tijd kwijt. Tussen in Prins Klausplein en Berkeren en Rode Reis staat 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht. Ook vertraging op de A50 Os Eindhoven. Er komt er een ongeluk eerder vanochtend. De weg is wel weer vrij, maar tussen Nistelrode en Veghel Noord staat nog 5 kilometer.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 Het gaat slecht met de Europese auto-industrie. en De zorgen over de werkgelegenheid nemen toe. Uit zojuist verschenen cijfers van de ACEA, de koepel van Europese autofabrikanten, blijkt dat de verkoop van auto's in het eerste kwartaal opnieuw is gedaald, met bijna 8 Volkswagen, Porsche, BMW en Mercedes breken nog wel verkooprecords, maar die moeten het helemaal hebben van het verre buitenland, want in Europa hollen, volgens verslaggever Louis Dekker, de verkopen achteruit. De Europese Unie is niet langer de place to be voor de auto-industrie. Het is niet meer de plek waar fabrikanten hun winst vandaan halen. De verkoop van nieuwe auto's in Europa bereikte vorig jaar een dieptepunt. 2011 was het slechtste jaar sinds 1996. En 2012 wordt nog een tikje slechter, voorspellen twee captains of industry. Fiat-baas Marquione en Volkswagen-topman Winterkorn. You'll see a drop in volumes in 2012. Europa... Dit is dit jaar schwierig, Zuid-Europa voorwiegend. De schuldencrisis heeft zijn verwoestende werk gedaan. En vooral in Zuid-Europa is dat te merken, zegt Roland de Hoeland waard. 50% tot 70% verlies in Griekenland, Portugal, Ierland, uh, Roemenië. Spanje hadden we natuurlijk al een tijdje, dat was de eerste. De Waard is een van de leidinggevende op het Europese hoofdkwartier van Ford. Ja, er is eigenlijk in Europa al een, een tijdje een structureel probleem van overcapaciteit. Er zijn dus in Europa te veel fabrieken met te veel werknemers. Er is gewoon 10% vraag weg. Citroën-topman Banzet zegt dat er in Europa jaarlijks 18 miljoen auto's gemaakt kunnen worden. Miljoenen meer dan er worden verkocht. En dat kan zo niet doorgaan. We hebben production capacities in Europa. Voor een markt van 17,5, 18 miljoen. Dus ik denk dat het op elk fabriek om met die overcapaciteit te We waren allemaal goed in staat om 18 miljoen auto's te verkopen. Dus als je er nu 14 miljoen verkoopt, dan weet je dat je sowieso al 4 miljoen te veel hebt. In de meantime, we zo efficiënt mogelijk zijn. Efficiënter produceren, zegt de directeur-generaal van Citroën. Hij wil geen antwoord geven op de vraag of hij overweegt een fabriek te sluiten. Autofabrikanten zijn grote werkgevers en dus belangrijk voor de Europese economie. Ford heeft bijvoorbeeld in Europa tienduizenden banen. We hebben zo'n 60.000 werknemers. Maar hoe gaat Ford die 60.000 mensen de komende tijd binnenboord houden? Ja, op dit moment uh, kunnen we dat door uh, handiger met onze shift patterns, heet dat. Met de manier waarop de fabrieken indelen. We Werktijdverkorting? Korter werken. Uh, we hebben ook uh, tijdelijke werknemers waarmee we flexibel zijn. Maar uiteindelijk, vroeg of laat, uh, komt dat natuurlijk uh, de werkgelegenheid niet te goede. Dat verklaart de zorgen die er in delen van Europa zijn over de werkgelegenheid. Ook Fiat-topman Marquione is kort van stof als het gaat over het sluiten van fabrieken. Who knows? My view is that we're going see flat markets or down markets until 2014, so it's a stint. De Fiat-baas houdt er rekening mee dat de malaise in Europa nog al een jaar of drie aanhoudt. Dat het in Europa slecht gaat is trouwens niet voor alle Europese autofabrikanten rampzalig, want de minnen in Europa kun je compenseren met plussen in de rest van de wereld. Audi-topman Rupert Stadler. In uh, Zuid-Afrika, in Indië... Oost-Europa, Rusland, China... ...in de zogenoemde groeimarkten. Het helpt ons die een of andere schwächen weg te compenseren. On top werden we trotzdem chancen hebben te wachsen. Het verklaart de recente recordwinsten van Volkswagen, BMW en Mercedes. Maar autofabrikanten die vooral mikken op de Europese afzetmarkt... ...zitten wel in de hoek waar de klappen vallen. Daarom gaat het bij PSA, het concern van Peugeot en Citroën, slecht. Maar ook bij Opel. Opel verkoopt 90% van zijn auto's in Europa... en dat is een groot probleem, zegt Benny Oeien. Hij is een van de leidinggevenden van het concurrerende merk Kia. Het grote probleem van uh, zulke merken is dat zij niet present zijn... in uh, de Noord-Amerikaanse markt en niet present zijn in Azië. Lex Kersenmakers is een hoge functionaris bij Volvo... Volgens kersenmakers is het toverwoord voor de auto-industrie flexibiliteit. We hebben natuurlijk altijd fluctuaties. En als je een wereldplayer bent, dan moet je altijd ervoor zorgen... dat er een continent ergens anders is... wat dan de terugval in een ander continent kan opvangen. Het is een soort waterbedconstructie. Als het op de ene plek een beetje naar beneden gaat... moet het op de andere plek vanzelf omhoog. Die flexibiliteit moet je hebben. En daarom is het belangrijk om ook fabrieken te hebben... daar waar je produceert, zodat je die flexibiliteit kunt creëren. Lijks kersenmakers van Volvo... Cijfers zijn niet goed. Eerste kwartaal zijn de autoverkopen van Europese autofabrikanten met 8% gedaald. Het is 13 minuten over half negen. Een dokter die president wordt van de Wereldbank. Dat is de Amerikaan Jim Yong Kim. Tot vreugde van sommigen en verbazing van anderen is hij benoemd tot de hoogste baas van de Wereldbank. Wij praten erover met Joep Lange, directeur van het Institute for Global Health and Development van het AMC. Meneer Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Want u weet precies wie Jim Yong Kim is. Hè? Hoe, hoe kent u hem? Uh, ik ken hem uh, vooral uit de tijd dat hij uh, bij, bij de Wereldgezondheidsorganisatie werkte. Daar heeft hij van uh, 2003 tot 2006 het, uh, het aids programma geleid. En uh, hij is een uh, uiterst bevlogen iemand. Hij heeft uh, samen met Paul Farmer, die, uh, die mogelijk nog beroemder is, heeft die Partners in Health opgericht. En ze hebben eigenlijk het concept van... Uh, van community-based care uh, geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat je, dat je gewone mensen uh, zorg laat, uh, laat, laat verlenen... In, in streken waar geen artsen en, uh, en verpleegkundigen zijn. Dat is eigenlijk zijn voornaamste te zeggen, bijdrage... Aan de, aan de internationale gezondheidszorg. Meneer Lange, ik hoor nog geen financiële kwaliteiten. Nee, dat is ook, uh, dat is ook wat... Ik was uh, eerlijk gezegd stupefait toen hij uh, werd genomineerd. Het is weliswaar een zeer bevlogen... Man, maar uh, hij, is, uh, ja, hij, hij heeft geen financiële achtergrond. Hij heeft medicijnen gestudeerd en antropologie. En wat, wat ik zo verbazingwekkend vind... ...is dat er een hele goede tegenkandidaat was uit Nigeria, Ngozi, ...die, uh, die minister van Financiën is geweest uh, van Nigeria... ...dat ontzettend goed gedaan heeft. En het zou eigenlijk wel goed geweest zijn... ...als er iemand anders dan een Amerikaan... ...aan de leiding van de Wereldbank uh, zou komen. Mm. Is dit een politieke benoeming dus? Moeten we dat stellen? Ja, zeker een politieke benoeming. Kijk, Obama kan zich ook niet veroorloven om in een verkiezingsjaar, denk ik, voor het eerst toe te staan... dat een niet-Amerikaan president van de Wereldbank wordt. Hij heeft dat heel handig gedaan door iemand naar voren te schuiven... die oorspronkelijk uit Korea komt. Zodat hij niet beschuldigd wordt van het benoemen van een andere witte bankier. Maar uiteindelijk was het, denk ik beter en moediger geweest als uh, die Nigeria. De mevrouw uh, Ngozi, de, de Nigeriaanse kandidaat, hadden, ja. hadden benoemd. Maar het is, toch, is het toch een beetje tegemoetkomen aan, aan de ontwikkelingslanden, met name in Afrika, dan omdat Kim daar ja, toch veel ervaring heeft, toch die ontwikkelingslanden kent? Nou ja, Ngozi komt uit Nigeria. Ja, die kent ken is dat natuurlijk ook. Het is wel, het is een, natuurlijk een breuk met de traditie. Hè. Er, zijn, er zijn heel veel mensen die er heel sceptisch over zijn, omdat ze zeggen... Even, geen economische achtergrond. Andere mensen vinden het nou geweldig dat er eens niet een bankier zit. Ja. Ja. Nou ja, daar valt ook wat voor te zeggen. Moet u trouwens niet een beetje voorzichtig zijn, meneer Lange, met wat u zegt over deze dierm Jan Kim? Want u ja, moet zaken ik, met hem doen, ik of u niet? Ook. Ja. Oh. U had nog wel meer willen zeggen. Nee, maar uh, ik, ik, moet, ik wil natuurlijk niet uh, gaan, uh, van de president van de Wereldbank uh, over me afroepen. Nee. Dat heb ik in het verleden al te vaak gedaan. Dus, uh... Daar heeft u van geleerd? Ja, ja. Want ja. U, heeft, u heeft vaak met de Wereldbank te maken, ook nou, voor met, projecten met Jim bij de AMC? Heb ik, heb ik, met deze persoon heb ik nogal wat te maken gehad in de, in de jaren dat hebben de Wereldgezondheidsorganisaties had. En toen heb ik hem ook vaak uh, toch uh, tot, uh, wel, wel weten te tergen. Dus ik, uh, <laughs> we hebben dat uiteindelijk goed gemaakt, maar dat wou ik liever zo houden. Nou. Hij heeft vast niet geluisterd. Nee. Dank u wel. Directeur van het Institute for Global Health and Development van het AMC. Dank u wel. Da. Pottermore.com. Daar moet u zijn voor het vervolg op alle Harry Potter boeken. En voor de toekomst van de hardcore Potter fans. Eerste verkeersinformatie nog bij de ANWB. Dennis mooi. Er staan nu nog 33 files, 115 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is minder druk dan gebruikelijk. Op de A13 naar Rotterdam loopt het wel goed vast. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoppen Prins Klausplein en Berko in Roderijs... 9 kilometer, de weg is weer vrij. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven is eerder vanochtend een ree aangereden. Alle rijstroken zijn ook hier weer open. Maar tussen Nistelrode en Vegelnoord Noord... rijden het nog langzaam over 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nog eventjes naar Amsterdam voordat we over Harry Potter gaan praten. Gaan we gaan naar onze eigen Harry Potter. Mark Robin Visser. Worden bij jou de laatste schoenen alweer gepoetst... en de laatste uniformjasjes nou, geschuurd? Er wordt, er wordt hier met, met een tangetje moeten hier, nog, uh, moeten hier nog dingen gebeuren. Want het zit, het zit, het zit los, hè? Het zit los. Krijgt u het nog wel op tijd vast? Ik wou. Ja? Voordat het zo zover is, dan... Uh... Ja, ik, ik durf niet te zeggen... Ik ben zelf niet zo uh, van... Ik weet niet hoe dat allemaal heet... maar gelukkig staat uh, commandant Erewacht... Uh, major Ruud Thijssen naast mij... Wat wordt daar nou nog vastgezet? Ja, een van de laatste epiletten op het ceremonieel tenu. Je zult uh, altijd zien maar hoe dat de mensen van het CKU van het kledingbedrijf erbij zijn. Ja, zit om, hij vast? Doet hij weer? Ja, hij zit vast. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en ja. zo loopt u met een tangetje, de, de, iedereen nog even langs? Nou, niet iedereen hoor. Dat, uh, maar, uh, alleen, ik zoek alleen de dames eruit. Dus, uh. oh, u zoekt de dames eruit. Ja. Nou, dat is ja, goed. <lacht> maar goed, zo worden dus echt met een tangetje en met gereedschap... nog de laatste hand gelegd. Ja. ja, die uh, pakken die worden netjes gepast. Uh, alle eenheden die gaan een aantal dagen van tevoren gaan ze naar het... Uh, uh, Centraal punt toe passen worden gepakt, maten worden gemeten, netjes ja. opgeborgen en worden hier naartoe gebracht. Maar ja, dus je kunt net zien dat er een knoopje los zit of wat andere kleinigheden. En dan is het bijzonder prettig dat er mensen er zijn om ja. dat te herstellen. Want we met een we, tangetje. Met een tangetje, ja. want we willen er heel graag netjes bij staan dadelijk, eh, Mark Robben natuurlijk. Ja. Ik zag binnen ook de schoenenpoetsmachine. Ik dacht altijd dat jullie dat nog met de hand, met een, een zachte lap deden. Ja, ja. Maar er, er staat gewoon een apparaat er voor. Er staat een apparaat dat gebeurt ook nog met de hand. Iedereen heeft schoenpoetsetjes schoen, eh, bij zich. Aha. Maar er is ook wel een automaat, want iedereen wil eh, net nog even net iets glimmer er in de in ja. natuurlijk. Major, en dan is straks hier de inspectie. Ja, dat klopt. Doet ja, u dat? Ja, dan ga ik uh, hier uitvoeren. Even dan geeft u eens een eerste indruk, want er staan hier al tientallen militairen al opgesteld in de houding. Ja, deze mensen die zijn al netjes in opzetten. Wat zien we vader. nu? Wie, wie zijn dit? Dit zijn de mensen van de Koninklijke Mariché uit uh, Apeldoorn Grotendeels. In die blauw die met een, wit, uh, een witte ja. band. Ja. Achter ons staan de mensen van de, de Koninklijke Luchtmacht, van de vliegbasis Eindhoven en van Aarhus nieuw -Millen. In zwart met witte handschoentjes aan. Ja, met speciale blauwe bies en de gouden strepen. En aan de achterkant uh, zie je, Mark Robin, zie je ook al de mensen van de Koninklijke Landmark, van de klas. Zie je aankomen treden, die komen uit uh, oorschot. Ja. En dan missen er nog één club, daar zie je nu een aantal mensen van aankomen lopen. In het zwart met het rood en uh, de gouden uh, biezen. En de hele bijzondere hoofddeksel, en die zijn van het Korps Mariniers. Dus alle krijgsmachtdelen zijn keurig netjes vertegenwoordigd. U bent commandant erewacht. Ja. Wat wat betekent dat? Wat moet u doen? Uh, de taak die we vandaag hebben is te zorgen dat uh, de hele erewacht helemaal compleet is. Het vaandel uh, van de verschillende operationele commando's zal dadelijk netjes gaan intreden op het paleis op de Dam. Vervolgens uh, uh, zal uh, de koningin buiten komen. Die gaat het staatshoofd, uh, in dit geval president Gül, ophalen bij de auto. Ik zorg dan dat de volksliederen worden gespeeld. Vervolgens zal ik president Gül uitnodigen om een inspectie te doen van de erewacht. Hoe doet u dat? Dan, dan gaat u naar hem toe ga en dan. Naar hem toe. En dan dan loop ik met Sabel naar hem toe, maak een aantal bewegingen die horen bij het militair ceremonieel. Het eerbewijs wat erbij hoort en volgens nodig hem uit om de eerwacht te inspecteren. En hoed, doet u dat in het Engels of in het Nederlands? In het Engels, ja. In het Engels? In het Engels, ja. Your, en dan, en Your excellency Major Tyson, commanding the guard of honor, would you be so kind to inspect the guard of honor? En dan loopt hij er langs, met u daar een beetje zo achteraan? Of? Nee, we lopen met z'n drieën naast ah. elkaar. Uh, president Gül loopt de dichtst bij de troepen... want uh, de mensen staan natuurlijk opgesteld voor president Gül. Ja. Rechts uh, daarvan loopt de, de koningin. En ik loop vervolgens weer rechts van de koningin. Dus we lopen met z'n drieën naast elkaar. Ja. Spannend. Ja, dat is uh, maar ook wel heel erg leuk. en ja. uh, Een hele ja, eervolle en uh, dankbare taak om te doen... wat iedereen ook altijd bijzonder graag wil doen. Ja. Ja. Nou, je mag dus wel zeggen dat president Gül met alle egars ontvangen wordt. Ja, absoluut. Ja, of is er nog meer mogelijk dan wat hier nu voorbereiden? dit is wel uh, heel erg uh, groot, met alle operationele commando's. Heel erg keurig, netjes vertegenwoordigd. Daarnaast ook nog de kapel van de Koninklijke Luchtwacht. Ja, dat is uh, helemaal top. Het Koninkrijk der Nederlanden pakt uit vandaag, mag je zeggen? Ja, absoluut. absoluut. Met honderden militairen die uh, straks uh, geïnspecteerd worden... door Major Ruud Thijssen, commandant Eerwacht. Hartelijk dank en ik wens u een goede dag. Ja, dank u wel. Uh, met alle stoppen eraan. Dank u wel, een hele goede uitzending. En bedankt voor de belangstelling. Tot dank ziens. u zeer, tot ziens. Dat nou, gedaan hoor. Marco Robbe Visser, ook bedankt. Ja, we hebben over Pottermore.com. Digitale vervolg op de succesvolle reeks van Harry Potter boeken en films. En er is maanden aan gewerkt. en Gisteren ging die website open voor het grote publiek. Internet-expert Roland Stekelenburg uh, ging natuurlijk uh, snel daar naartoe. en Maakte een account aan, want dat moet je, zie ik nu. Ja, je moet een account je aan ja. En wat zie je dan? Nou, je ziet echt een, een, een belevingswereld rond de Harry Potter uh, boeken en uh, filmreeks. Het is echt veel meer dan een website. Het is echt een, een, een digitaal vervolg op die hele uh, Harry Potter uh, cyclus. Ik, ik ben natuurlijk nog maar net begonnen, want hij is net open... en je wordt niet gelijk toegelaten, je komt in een wachtrij. Zo. Uh, maar ik vind het wel bijzonder, hoor. Uh, ik, ik ben in deel 1 maar eens gaan lezen... en uh, dat begint helemaal over uh, waar die Dursleys die wonen... die familie waar Harry Potter uh, natuurlijk uh, zat... En het leuke is dat je dan gelijk allemaal extra informatie krijgt. Ook van, van de schrijfster, van Rowling. Die dan ook echt uitlegt waarom ze die straat en dat huis heeft gekozen. En zelfs waarom het nummer vier is. Omdat zij zelf namelijk een ontzettende hekel heeft aan dat getal. Ze vindt dat een heel hard en vervelend getal. En dacht, dat spijkerig is op de deur van die... Dorsey's uh, familie. Dus ja, ik vond het wel heel bijzonder. Is het, is het interactief? Kan je zelf ook dingen aanklikken en meebeleven? Ja, het is heel interactief. Je, je wordt ook in een huis ondergebracht. Uh, het, het sluit helemaal aan bij uh, uh, ja, ben je magical of niet. En uh, voor de Harry Potter-fans is het denk ik echt wel een belevenis. Goed. Er is ook een filmpje. Kunnen we dat even horen, een klein stukje? Een online reading experience, unlike any other. Het called Pottermore. It's the same story with a few crucial additions, the most important one is you. Just as the experience of reading requires that the imaginations of the author and reader work together to create the story, so Pottermore will be built in part by you, the reader. The digital generation will be able to enjoy a safe, unique online reading experience built around the Harry Potter books. J.K. Rowling vertelt zelf even wat je dus kunt verwachten van Pottermore. Uh, ja. Maar uh, we dachten toch dat het verhaal wel verteld was. Wat wil ja. zij nog? Nou, je moet niet vergeten, er zijn nooit digitale versies van de Harry Potter boeken uitgebracht. Hè. Alleen de papieren boeken zijn door Rowling uh, aan uitgevers uh, gelicenseerd en de films zijn gemaakt. Uh, eigenlijk nu het laatste boek is uitgekomen, de serie is klaar, begint het hele verhaal opnieuw voor een jong publiek. Dus het, uh, de, het idee van Rowling is dat het weer aan moet sluiten... bij de belevingswereld van de jongeren... die nu weer toe zijn aan, de, aan het eerste deel van de Harry Potter-serie. Maar... Het is allemaal leuk en aardig. Het is allemaal voor ons. Maar ik neem toch aan dat hier een mooi verdienmodel achter zit. Nou, dat naar de enkele, site Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Uh, de shop is wel zonder account toegankelijk. En in <laughs> de eerste drie dagen... Die was al eerder open dan de Experience. En de eerste drie dagen werd er al voor anderhalf miljoen dollar... aan e-books verkocht. En dit is ook de enige plek waar je ze kunt krijgen. Uh, maar ik vind het ook wel een lesje aan de uitgevers... die natuurlijk allemaal steen en been klagen... hoe slecht het gaat in de uh, digitale wereld... Uh, ik vind dat, dat je hier wel echt kunt zien hoe je boeken kunt laten aansluiten... bij de digitale wereld, bij de belevingswereld van jongeren nu. Uh, en uh, hoe je ook e-books wel zou kunnen exploiteren. Namelijk binnen een omgeving, binnen een experience. En ja, ze doet dat heel erg succesvol. Maar, dan, dan ben je, zij start al succesvol. Het lijkt me lastig, want het is precies wat jij aangeeft. Dat uitgevers klagen nu vooral. Dat mensen zo weinig boeken kopen op dit moment. En dat ze ook niet weten hoe ze uh, het op een andere manier aan de man moeten brengen. Maar Rowling is natuurlijk wel al een heel imperium opgezet. Het lijkt me lastig voor die Tuurlijk, vanuit, het, vanuit het succes is het heel makkelijk om dit dan weer op te zetten. Omdat je bijna zeker weet dat dat gaat lukken. Maar hmm. je ziet ook wel voorbeelden van uitgevers. Zelfs in Nederland, ik, ik noem altijd Oscar van Gelderen van de Bosch die toch probeert met zijn schrijvers ook een ervaring en een experience, is een rotwoord, maar om zijn schrijvers heen te creëren. Dus uh, zijn schrijvers ook mee te laten doen aan events, uh, met websites, met optredens, noem maar op. En ik denk dat dat wel de les is die we hier ook van kunnen leren, dat met het simpelweg drukken van boeken, daarmee kom je er gewoon niet meer. Maar je moet er wel in investeren, dus, hè? want het ziet er niet als een heel goedkope site uit. Het is, het is een, een hele mooi gemaakte site. Het kost echt heel veel geld om dat te maken. Dus dat, dat klopt. Ja, maar daar krijg je dan misschien uiteindelijk ook wat voor terug. Pottermore.com. U vindt het wel. Prefect die de biel, Je kan je er niet tegen beschermen. Prem-radagentioen op weg naar het nieuws. Nee, 100% veiligheid bestaat gewoon simpelweg niet. Op zoek naar de bron. Als iemand zegt, het maakt me geen klap uit. Wat kunnen wij als maatschappij nog doen? De wereld op uw stoep. Als maatschappij ben je natuurlijk wel gezamenlijk verantwoordelijk... om te kijken dat we die vrijheid ook maximaal kunnen bewaken. Straks van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn. It's brandtime. Radio 1.